De gebeurtenissen waarvan ik getuige ben geweest... zijn niet erg geschikt om rond te bazuinen. Als ik alles ging vertellen... zouden sommige mensen in paniek raken. Daarom zal ik bepaalde dingen maar weglaten. Om de gemoederen te kalmeren want die zullen toch wel een beetje geschokt zijn, wil ik in herinnering brengen dat de vreugde om het bezit van iets... van nogal slechte kwaliteit is. Maar het verdriet om het niet bezitten ervan, is dat evenzeer. U luistert naar Vliegende Klokken, een luisterspel van de Poolse auteur Hendrik Bartijewski. Chef, ik ben het. 08. 08, zeg ik. 8. Ja, ja, Anton. Daar zeg waar die schuilen die schuil namen voor, als u ze toch niet onthoudt. Nou, chef, ik ben waar ik wezen moet. Ja, de sleutel paste. Een heel mooi vlekje heeft dat mens. Ja, de klok hangt er. Best mogelijk dat ze antiek is, daar zal ik niet om strijden. Van de andere spullen afblijven. Ik ga de klok van de muur afhalen, een ogenblikje. Zo, en daar gaat ze. Ze slaat, ze slaat dat mormel. Ik raak de zapper aan en... Daar da sloeg ze al. En zwaar, als een molensteen. Hallo, hallo chef, dat, dat ding ga ik niet meeslepen. Hè? Ja, u weet het, de dokter heeft me verboden te sjouwen. Flip zou toch komen met een koffer, die komt altijd te laat. Met zulke luik kan je niet werken, gooi hem eruit. Wat zou het, dat hij iemand onderhouden heeft? <laughs> ja, ik ken haar wel, zo'n klein zwartje. Voor haar wou hij een gezinstoeslag hebben bij iedere poet. Nou, dat zou ik ook wel willen. Ja, ja, het is wel een moordgiet, maar je begrijpt, ik... Hm? Ik dwaal helemaal niet af. Ik, ik moet immers toch op Flip wachten... Nee, hey, daar zal je hem hebben. Die stommeling, maar ik zal zijn huid vol schelden. Kom maar eens hier, lemmel. Hoe het zeg. Het is Flip niet. Dat mens komt thuis. Wat doet u hier? Uh, wat ik doe, ik, uh, ik telefoneer, mevrouw. Mijn huis? Ja, mevrouw, ik dacht dat ik wel klaar zou komen met het gesprek voordat u thuis kwam. Wat voor gesprek? Wel, o, hoe bent u binnengekomen? Wel, mevrouw, kijk, het, het zit namelijk zo. Het, niet boos, zijn mevrouw. Ja, chef. Nee. De, de chef zal u alles uitleggen. Hij vraagt of u even aan de telefoon wilt komen. Wat heeft dat de betekenis? Alsjeblieft, mevrouw. Oh. Hallo, met wie spreek ik? He? Wat voor chef? En van die meneer zeker niet van mij. Maar dat is ongehoord... Ja, ja, ja, goed Ja, ik luister Ja eh, Welke 08? Oh, oh die hier Oh, hij hey, is er niet Hij hey, is er niet meer, zeg ik Nee Oh, maar Ik heb hem niets gedaan, hij is uit zichzelf weggelopen Waar naar kijk, of hij, of hij de klok meegenomen heeft Oh, mijn klok Oh Anton. Nu weer. Oh. Ik ben er. 015. No Flip. Ja. En wat wenst u? Oh, me mevrouw, hier. Anton zou hier zijn. Dit is toch flat nummer 9? Ja, ja. En wie bent u? Ik ben Flip de helper. Waar is 08? Wat heeft u met hem gedaan? Dat is mijn zaak. De zijn er toch ook? En van de chef? De chef zal wel klaar worden. Ja, ja. Met die chef heb ik al een hartig woordje gesproken. Nee, toch? Jazeker. Door de telefoon. U kunt hem ook al bellen als u wilt. Graag, mevrouw. Ga je gang, maatje. Mm, oh, niet kijken als ik het nummer draai. Oh. De chef heeft een geheim nummer. Oh. Hallo, hallo chef. Hier 015. Ja, ja, ja, flip, flip. Ik ben hier met de koffer. Hm? Nou, bij die mevrouw. Er schijnen moeilijkheden te zijn. Huh? Oh, weet u het al? Oh ja, ja, die mevrouw heeft me gezegd dat ze het gezegd heeft. Dus wat moet ik nou doen? Niks doen? Alleen maken dat ik wegkom. En de klok dan, chef? Meegenomen? Anton heeft ze niet meegenomen, want de oh, klok hangt aan de muur. Oh, oh hemel, de klok is er. Ik geef die telefoon eens hier, jongeman. Ja. Hallo, oh, chef? Oh, of wat u ook mag zijn. Mijn klok hangt weer aan de muur, ja. Ik begrijp er ook niets van. Nee, daarnet was ze weg hè. en nu is ze er weer. Oh, nee. Oh, nee, nee, ik ben maar heel even de kamer uit geweest om de deur open te doen. Zeker. Oh. Maar ik ben er blij om. Huh? Ja, sinister. Ja, ook wel een beetje. Huh? Wilt u Flip nog spreken? Ik zal het hem zeggen. 015, de chef voor u. Uh. Waar bent u? Waar is hij gebleven? Hij is weg. Weg met de... Eerlijk gezegd, ik had dat verwacht. Ik ben daar helemaal niet zo verbaasd over, meisje. Jij probeert logisch te denken. Allemaal proberen de mensen logisch te denken. En dan zijn ze nog verbaasd dat ze niks begrijpen. Die mentaliteit. Een kromme logica. Nou, schenk me nog eens wat wijn in. Nee, geen witte. Rode... Oh, ja. Alsjeblieft om, Edward Dank je Nou, en uh, vertel me eens, Ada Hebben ze alleen de klok gestolen? Is dat soms niet genoeg? Een antieke klok, die was een fortuin waard U weet toch hoe blij ik ermee was? En dat is jammer genoeg Over jouw gehechtheid aan voorwerpen heb ik me altijd zorgen gemaakt De vreugde om het bezit van iets is van slechte kwaliteit je moet indrukken verzamelen, toch geen voorwerpen. Maar oom, het zijn juist voorwerpen, vooral mooie dingen waaruit ik indrukken opdoe. Dan probeer, dan probeer je met het ontbreken van dingen te verzoenen. Neem nu eens die klok die er niet meer is. Doe nou eens je best je erop in te stellen dat die klok ontbreekt. Dat doe ik al, maar het geeft geen prettige indrukken. Intussen heb ik aangifte van de diefstal gedaan bij politiecommissaris Orlanske. Ze heeft beloofd vanavond langs te komen. Hallo, met wie? Welke chef? Oh, bent u het weer? Ja, Flip, herinner ik me, natuurlijk. Wat? U bent niet teruggekomen in de klok? Huh? Wat zou het dat ik hem als laatste heb gezien? Oh, maar meneer, ik heb hem niets gedaan... en ik denk er niet over om uw personeel te bewaken. Het zijn volwassen dieven en ze moeten zelf maar weten wat ze doen. Natuurlijk heb ik het bij de politie aangegeven... Ik ben blij dat dit u gerust stelt. Dag, meneer. Oh, dat is het toppunt. Het is nog niet erg genoeg dat ze stelen. Ze moeten nog zoek raken ook. Die flip is verdwenen. Flip is Ja, 014 015. In ieder geval een 0. En nu hebben ze de brutaliteit om mij te verdenken. En Als weet je wat... ik hen was... zou ik eerder de politie verdenken. U beeft helemaal. U wilt u koffie? Nee, nee, cognac. Nou, wat sta je daar te kijken? Ah, daar schenkt de commissaris toch cognac in als ze erom vraagt. Oh ja, ja. Is er iets gebeurd, commissaris? Vandaag zes aangifte dat er klokken verdwenen zijn. En nu vanavond, terwijl ik hier naartoe kwam, zag ik dat de klok van de stadhuisstoren weg is. Zie je wel, eerlijk gezegd had ik dat verwacht. U had dat verwacht? Weet u er dan meer van? Oom Edward overdrijft wel eens een beetje. Oude mensen weten zo het een en ander, commissaris. Sommige dingen kunnen alleen bejaarde mensen kalm opnemen. Jongeren die raken direct in paniek. En daarom waarde dames behoort de toekomst aan de oude mensen. Alsjeblieft. Ja. Oom Edward heeft altijd van die eigenaar ideeën. In de club van gepensioneerden zijn ze er dol op. Ja, maar daar weten ze ze in elk geval naar waarde te schatten. Onze club is, als u het weten wil, commissaris. een smidse van nieuwe denkbeelden, van nieuwe stromen. Als ze maar niet al te nieuw zijn. En er is nog een aangifte binnengekomen. En die is zo onwaarschijnlijk dat het de verdenking wekt dat het waar is. Men heeft gezien. nou, het schijnt dat men gezien heeft. dat een van de verdwenen klokken. een koperen pendule uit de 18e eeuw. ...op aanzienlijke hoogte boven de stad vloog. Vloog die klok boven de stad? Zie je wel. Eerlijk gezegd had ik dat verwacht. Dat ook al? Ja, dat ook. Ja, en niet alleen dat. Het is vreemd dat het zo laat is begonnen nu pas... ...en dat het begint bij de klokken. Ik dacht eigenlijk dat de tafelzilver het eerst vandoor zou gaan. Vandoor gaan. Maar het is immers die bende. Helaas niet. De bendeleden hebben zich tot mij gewend... ...met een verzoek om bemiddeling ten behoeve van een zekere flip. Pseudoniem 015... Die persoon is verdwenen nadat hij deze flat had verlaten. Hoe oh, komt u daarvoor? En u dacht dat het om mijn klok ging. Ach liefje, wat betekent een klok? Al is het ook de kostbaarste ter wereld. Wat betekent ze bij het leven van een dief? Ja, hallo. Oh, het is voor u, commissaris. Ja. Oh. Hallo, met commissaris Orlanska. Ja, zeg het maar. Met eigen ogen? Met de jou. En een verrekijker. Een vlucht. Ah. Ah ja, ik begrijp het. Naar het zuiden. Nee, nee, zonder bevel, niet schieten. Ja, dank je. Cognac. Weer zoiets? Agent Tomil heeft een vluchtklokken gezien die naar het zuiden vloog. Met zijn eigen ogen heeft hij het gezien, zegt hij... Arme kieer. Ik voel dat ik een agent kwijt ben. Ja, eerlijk gezegd, dat had ik verwacht. De eens, agent is de commissaris niet op haar bureau. Nee, mevrouw. De commissaris zou om één uur terugkomen. Maar niemand weet hoe laat het is. Er is nog maar één klok overgebleven: de zonnewijzer. De zon laat zich niet zien, agent. Die staat aan de zijde van de klok. Ja. Misschien zijn ze wel allemaal naar de zon gevlogen. Denkt u dat ze nog terugkomen? Als we er eerst maar eens achter kwamen waarom ze weggevlogen zijn. Misschien hebben we te veel tijd verspild. Misschien hebben we te weinig waardering voor de voorbijgaande nee. uren, kwartieren, minuten. Oh, oh neem me niet kwalijk. De radio geeft net de tijd zijn. Het is dan tussen 12 en 13 uur. Ja, maar... Of hoogstens 13 uur 30. Ah. Wij gaven de tijd. Ja, maar dat is. Zo... Ja, erg precies zijn ze niet, maar ze maken dan ook geen vergissing. Ach, mijn maag die zegt ook dat het ongeveer etenstijd is. Waar kwam u eigenlijk voor? De commissaris heeft mij een recept voor pruimetaart beloofd. Hier op het politiebureau? En op zo'n ogenblik. Wiens hoofd staat er nu naar pruimetaart? Het is geen zaak van het hoofd. Maar van de maag? Ja. En de kookkunst heeft wel ergere dingen overleefd. Maar nu zonder klokken zal de kookkunst toch wel in verval raken. Hoe zult u weten hoe lang een ei moet koken? Dat ei bak ik wel. Wat we niet meer kunnen koken, dat bakken we. Ja, ja. Het, het zal wel een baklucht worden in de stad. Vindt u het goed dat ik het raam vast dicht doe? Hoe kijk eens gauw. Daar vliegen ze weer. Waar? Daar, vlak boven die schoorsteen. ja. Ziet u ze? Wat is dat dan? Dat zijn ze onze klokken. Ze zijn nog niet voorgoed weggevlogen. Ze cirkelen nog in de buurt rond. Kijk dan toch, ze vliegen nu tussen de duiven. Ziet u ze? Er zijn er die met hun slinger wuiven. Kan een klok vliegen? Ja, u ziet dat een klok alles kan. Oh, daar is commissaris Orlanska. Commissaris, agent Tomil meldt... dat er tijdens uw langdurige en dominerende afwezigheid... niets nieuws is gebeurd. Hm. Alleen is deze dame gekomen... En er zijn weer klokken voorbij gevlogen. Ja, dank je, agent. Ga naar dit adres en breng de chef van de bende naar het bureau. Ja, en als hij zich verzet... Dan zeg je hem dat ik hem verwacht. Onmiddellijk. Ah. Tegen mij heeft nog geen enkele man verzet gepleegd. Uh, dat is waar. Uh, geen enkele. Je houdt hem kort, hè? Hm. Op afstand. Dat moet ik wel. Anders wil hij meteen met me trouwen. En ik trouw niet met iemand van lagere rang. Er is een kloof tussen ons... ...van vier sterren. Maar als ze eens de politiedienst verliet... ...burgers zijn allemaal gelijk. Dat doet hij niet. Hij is bang dat hij dan van mij verwijderd raakt. De arme drommel beseft niet dat hij door zich te verwijderen... dichterbij erbij zou komen. Eh, overigens is het nu geen tijd voor de liefde. Het is nergens tijd voor. Er is helemaal geen tijd. De klokkenmakers zitten te confereren. Wie weet hoeveel uren al en zonder resultaat. De winkeliers zijn zand aan het zeven voor zandlopers... En de arbeiders klagen dat hun een acht uur werkdag naar de maan is. Ja, die kwestie valt buiten de competentie van de ordebewaarders. Gelukkig voor mij. Jouw klok is zeker ook weggevlogen? Nee, de mijne was kapot. Die is er nog. Aha, ik wist niet dat kapotte klokken thuis bleven. Uitstekend dat je het me bent komen vertellen. En daar kom ik niet voor. Je zou me een recept voor pruimtaart geven. Oh ja, ik zal het je dicteren. Je neemt 300 gram bloem. 150 gram boter. Ja, Wat? een eierdooier. Agent meldt zich met een arrestant. Commissaris, ik meld dat deze persoon getracht heeft tegen mij... Wel te gebruiken? Nee, geld. geld. Nou, het was me nogal geld, commissaris. Een briefje van 100 en dat nog gescheurd ook. Bij geld gaat het om de kwantiteit, niet om de kwaliteit. Het is waar, veel was het niet. Dus 150 gram boter. Een eierdooier, 100 gram basterdsuiker ja. en twee eetlepels room. Naam, voornaam, beroep? Ja, agent, schrijft op. Ja, zeker, commissaris. Bij mij is alles in orde, zelfs mijn beroep. Wat is dat dan? Neemt u het verhoor op de commissaris? <coughs> ik heb een vrij beroep. Zolang als het duurt. Een half pakje bakpoeder en 600 gram pruimen. Ja. De pruimen goed wassen. Een goed wassen, punt. En wat is uw beroep? Beroep dat ik geleerd heb, maar niet uitoefen. Kok, ah. beroep dat ik niet geleerd heb, maar uitoefen, leider. Goed wassen. En na het wassen? De pruimen overlangs doorsnijden. Overlangs en de door... pitten eruit halen. Snijden. Is het waar wat hij zegt? Het is waar. Uithalen. Leider waarvan? Leider van een groep specialisten waarvan er een... als ik zo vrij mag zijn het u in herinnering te brengen... verdwenen is. Ja, mooie specialist die yes. erop uitgaat en niet meer boven water komt. Als hij dat ons nou nog geleverd had, maar aan u... Ja, waar waren we gebleven? De, de, de, de, de pitten eruit halen. Dan het beslag klaarmaken. Mm -hmm. Alles tot een homogene massa roeren en vervolgens tien minuten op een koele plaats laten staan. Tien minuten? Daarna uitrollen met de deegroller tot een centimeter dikte en op een rechthoekig bakblik leggen. Ja. Wat is uw specialiteit? Klokken. Vooral antieke Maar nu kan niemand nog iets tegen ons bewijzen. Er zijn geen klokken, er is dus geen overtreding begaan. Er is jammer genoeg ook geen werk. Dat is alles wat ik te zeggen heb, beste commissaris. Waar waren we ook weer? Agent! Nee, bij uh, bij uh, beste commissaris, wat het verhoor aangaat... en met de pruimetaart bij het rechthoekig wachtblik. De pruimen in rechte rijen leggen. Drie à vier centimeter uit elkaar. En dan de taart in de oven zetten en twintig minuten bakken. Twintig ja, als minuten. we maar een horloge hebben, commissaris. Dat moeten we wel hebben. Kan ik gaan of blijf ik hier bij de commissaris? Ja, ja, men zegt niet bij de commissaris, maar in arrest. U blijft hier, oh. natuurlijk. De commissaris heeft graag mannen om zich heen. Oom Edward, u zegt steeds liefje tegen de commissaris. Misschien vindt de commissaris dat helemaal niet leuk. Ik vind het wel leuk. Dat wil zeggen, ik vind het niet leuk, maar het hindert niet. Vertelt u maar verder. Nou, mijn theorie is gebaseerd op de natuurkunde. Ik zal proberen het u zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. Ziet u... De gang van zaken in de huidige samenleving... heeft een tamelijk onverwachte wending genomen. Ja. Onverwachts is gebleken. En dat pas in onze twintigste eeuw. Dat eigenlijk het voornaamste doel van de mens de productie is. Of juister gezegd, de producten, dingen, voorwerpen. Onze voornaamste bezigheid is dan ook de productie van voorwerpen. De mijne niet. U ziet erop toe, commissaris, dat anderen rustig kunnen produceren. De mijne ook niet. Met jou, liefje, is het helemaal hopeloos. Oh. Jij produceert weliswaar niet, maar jij verzamelt voorwerpen. En dat is slavernij in het kwadraat. Oh, toe. Nou, als de dames me kunnen volgen, dan gaan we verder. Als gevolg van deze veeljarige activiteit is de ruimte ontzettend vol geraakt met voorwerpen. Overal voorwerpen en nog eens voorwerpen. En ergens daartussenin de mens. Bij ons is het nog zo erg. Niet nee, als we... in ons land nog niet, maar dat zal wel gauw komen. U moet weten dat voorwerpen een bepaalde kritische massa hebben. En als die bereikt is, beginnen de voorwerpen op elkaar in te werken. De aard van die werking is niet nauwkeurig onderzocht. Maar in elk geval hebben we hier te maken met kinetische verschijnselen. Anders gezegd, beweging. Dus er zijn bij ons... Ja, er waren bij ons te veel klokken. Helemaal niet. Het had evengoed met de vorken kunnen gebeuren. Of met de vleesmolens. Oh. Ja, of met de kussens. De klokken blijken gewoonweg het gevoeligste zijn. Ik moet zeggen dat ik dit eerder van transistors had verwacht. En dan denken de mensen nog altijd dat hun voornaamste tegenstander de natuur is of andere mensen. Ze hebben er nog geen idee van dat de wereld van de dingen het gevaarlijkst is. Ja, hallo. Oh, het is Agent Tomil voor u, commissaris. Ja, commissaris Orlanska. Hou oh, je kalm en rapporteer alles in volgorde. Hm? Ja. Ja. En wie heeft dat gezien? Ada. Mm -hmm. oh. Hebben ze zelfs foto's kunnen maken? En nog een glaasje wijn. Ja, oh. ja. ja. ja uitstekend. Laat het slagveld bewaken en haal de klokkenmakers erbij. Ze moeten redden wat er te redden is. De tijd is kostbaar. Ja. ja, dank je, agent. Dank ja. je, Ada. Iets nieuws? Twee escaders klokken hebben een luchtslag geleverd boven het stadion. Oh. Oh. Aan beide zijden zijn er aanzienlijke verliezen geleden. Het veld ligt vol raderen, wijzers en veren. Oh. Oh. En tijdens de slag kon je ze horen slaan en rinkelen. Nou, er heeft zeker een escadron wekkers aan de slag deelgenomen. Wekkers zijn nogal strijdlustig. Maar, maar wie vocht er eigenlijk tegen wie? En waarvoor? Dat is niet precies bekend. Maar vermoedelijk ging het om een paar minuten. Want de achterlopende klokken vochten tegen de voorlopende. De klokken die gelijk liepen, bleven neutraal. Commissaris, hebben er ook zware torenklokken mee gevochten? Nee, nee, nee. nee. Alleen hangklokken, wekkers en horloges. Zelfs geen staande klokken waren erbij. In dat geval was het maar een schermutseling. Ik vrees dat de grote slag nog komen moet. Oh, mijn god, wat verschrikkelijk. Oh. Daar heeft u laatste uur geslagen. S ze zijn gewend aan het slaan van uren. Ah. Oh, ja, ja, ja. Jij bedoelt, liefje, dat ze elkaar kapot zullen slaan. Ja, precies. Best mogelijk. De voorwerpen oh. regelen zelf een aantal. Dat geeft enige hoop voor de toekomst. Ja. Nou. Nou, laten we overgaan op de tweede theorie. Dat is de psychologische theorie. Psychologisch? Dingen hebben toch geen psyche? Dat is tegenwoordig niet zo zeker meer. Heeft u wel eens gehoord van het wezen der dingen? Daar gaat het om. Ja, ja. Van die grote onzaggelijke wereld der dingen weten we niets af of bijna niets. Algemeen heerst de onjuiste overtuiging dat de dingen de mens dienen... En niet andersom, maar de werkelijkheid is veel gecompliceerder. De psychologische theorie verklaart ook niet alles, dat weet ik wel. Kijk, ik zal proberen het u zo duidelijk mogelijk te maken. U weet, de mensen produceren niet alleen voorwerpen. Ze hechten zich daar ook aan. Hmm. Dat is een soort liefde waarvan de vrucht klein burgerlijkheid is. Zoals de nieuwste onderzoekingen hebben aangetoond... zijn voorwerpen in staat de invloed van die liefde te registreren. Tja. Yeah. Wel nu. Wanneer de gehechtheid aan dingen... de toelaatbare grens overschrijdt... anders gezegd... wanneer de tot de dingen gerichte psychische energie... een bepaalde graad van intensiteit bereikt... dan beginnen de dingen te reageren. Het is waar... Ik had een zwak voor klokken. Ach, het gaat hier niet om individuele zwakheden en niet om klokken. Als massa laten we ons langzamerhand beheersen door de begeerte naar dingen. Door de ongezonde drang tot bezitten. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat hebben de dingen direct aangevoeld. Dat juist bij ons de dingen dit het eerst aanvoelde. Ook al zijn ze hier, commissaris, minder talrijk dan ergens anders. Dat strekt die dingen tot eer. Het is verschrikkelijk wat u daar zegt. Onze enige hoop is dat het niet waar is. Ik heb niets tegen hoop. Blijft u die maar koesteren, zolang dat nog kan. Hallo, met het politiebureau. Mag ik de chef even? Nou, wat zou het dat hij opgesloten zit? U kunt hem toch wel aan de telefoon roepen? Geef hem de oor maar door de tralies heen. Cel 25. Een privé aangelegenheid. Met wie u spreekt... Waar heeft u die bijzonderheden voor nodig? Nou goed dan. U spreekt met 08. 08. Moet ik dat spellen? Ik kan het beter tellen. 0. Hm? 0, 0. Niet zo, hè? En dan, denk ik met dat ze zien... 8. Hm? 8. Juist yes, 08. Geef me nu de chef. Maar. Bedankt hoor. Ha, ah, chef. Hier 08. Ja, ja, Anton. Hm? Wat is dat nou, chef? Houdt u vast? Ja, ik heb altijd wel gezegd dat u zou snappen. U oh, kunt beter verliefd worden op een vrouw in burger, niet op de commissaris. Heeft u bekend? Dan zijn we gezochten. Oh. U heeft uw liefde bekend. En ja, dan bent u gezochten. Ze zal u niet meer loslaten, chef. Geeft ze u tenminste behoorlijk eten? Ah, goed. Ja, maar luister eens. Da daar bel ik eigenlijk niet voor, chef. Het gaat hier om. Flip, hè? Flip is terug. Ja, 015, ja. ja. Hij is hier bij mij. Doe hem de groeten. Ja, uh, uh, chef, ik moet u de groeten doen van hem. Ja. Waar hij gezeten heeft. De klok had hem meegenomen. <laughs> uh, nee, nee, nee, nee, chef. Ik ben niet dronken. Ik drink nooit een, nooit, Nooit een druppel onder diensttijd. Ja, ja, onder diensttijd, zeg ik. Ja, ja. Ja, want ik, ik ben met Flip weer bij die mevrouw, hè. Diezelfde. Waar begonnen is, hè, met die klok. Ja, ja. Ja, de sleutel past, De sleutels zijn nog niet aan het muiden geslagen. Gelukkig. Hallo, hallo, hallo. niet, af, niet wat, wat zeggen ze, chef? Dat de bezoektijd om is. Zegt ze dan dat de telefonische bezoektijd langer moet duren. Nou goed, ik zal het kort maken. Flip, hè. Flip had de klok weer te pakken gekregen. En toen besloten we haar terug te brengen naar die mevrouw, hè. Ja, met klokken kun je beter niet begrijpen. Of liever gezegd, beter mee ophouden. Ja, hebben we het er goed aan gedaan? Ja. ja vindt u het goed? Ja. Oh, oh dank u wel, chef. En een plezierig verblijf toegewenst, hè? Ja, van mij ook. Ja, van Flip ook, ja. Zo, dankjewel, chef. Zie je nou, jongetje? He? De chef, is er niet, maar de beslissing was feilloos. En voortaan beslis ik. Ja, ja, ja, chef. Goed, onthoud dat. En hang het kring van de klok nu maar op haar plaats. Hm? Ja, goed, goed, chef. Pas op, zakje zappen. Ja, oh. Ja. En laat ze maar eens slaan. Ja, chef. Laten ze Sta Staan, staan blijven. Uh, uh. En haal me hem om. Oh. Waarvoor? Waarvoor zijn, zijn we soms aan het stelen? tegendeel zou ik zeggen. Flip. Allez, flip, flip. Zet de commissaris, goed? dag! 08 plus 015, dat is samen 023. Eén onschuldige plus nog een onschuldige, dat zijn samen twee onschuldigen. Hm, in andermans woning. Wij hebben de klok teruggebracht. Onmogelijk. Hoe kan dat? Liet de klok zich oppakken? Eerst heeft de klok mij opgepakt en toen ik de klok, dat is alles. Vertel die geschiedenis dan maar eens op mijn bureau. Waarom daar? Ik kan het ook hier vertellen. Hallo, ja. Nou oh, Ben jij het agent? Ja, ja, ik heb ze alle twee bij een kraag gebakt. Wie is terug? Onze klok? Shit. Nog één. Eén wijzer eraf. Maar we hebben ze weer. Weet je wat? Sluit ze voor alle zekerheid op in een cel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wegens landloperij. Hoe laat heb jij het? Drie uur. En Volgens de klok hier is het vijf uur. Hm. Ze komen terug, maar nogal uit het lood geslagen. Welke moeten we nu geloven? Hm. Ja, ja, tot ziens. Ik kom gauw. Wat zeg? Naar wie verlang jij? Agent. En die chef? En de arrestant ook al. Wel, stel hem dan maar gerust. Ik ben zo terug tot straks daar. Onze chef is gek geworden. Niet gek. Alleen verliefd. Ik begrijp hem best. Wat zou jij daar de commissaris aan te grapen, lummel? Leg je verklaring af. Vertel het maar, 015. Waarom zo officieel? Ik heet Flip. Niet doorslaan. Ze vraagt hem me ik zei en hij slaat al door. Zegt u nou zelf als commissaris, is er nou geen sukkel van een jongen? Ja, nee. Een heel aardige jongen. Ah, als ik er niet geweest was, dan zaten de klokken nog steeds in het bos. Oh, ho, ho, ho, ho. In het bos? Ja, waar anders? Nou kijk, het ging zo. Toen ik die oude klok hier vandaan meenam... dan ging ik gewoon naar onze schuilplaats in de Geruchtstraat. In en... de Geruchtstraat? Toen, en, en doorslaan. Waarom sla ik jij door? Heeft iemand je wat gevraagd? Hier niet speuwen, 08. Zeker niet als er een dame bij is. Nou, en iedereen vertelt op zijn eigen manier waar of niet, juffrouw. Jazeker, jongen, Ja, zeker. Ga maar door. Wel, kijk dan. Ik, ik loop naar de Geruchtstraat. Ja. Maar ik voel dat iets me naar de Meistraat trekt Aha. en daarna naar de Junistraat. Ik kon er niet tegenop. Door de Julistraat en de Augustistraat moest ik al hard lopen. De mensen keken me na. Dat geloof Vandaag trok een of andere kracht me door de septemberstraat en de oktoberstraat. Ja, ja, ja. En toen ineens het bos in. Ja, maar wat een eigenaardig bos was dat? Het ruiste niet, het ritselde niet. Het tikte. Ja, Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nou ja, zoiets doet een fatsoenlijk bos niet, dacht ik bij mezelf. Oh, nee. Ik kijk naar de bomen en de struiken. En wat zie ik? Op de takken zitten klokken. Net als kraaien. De slingers hangen tussen de bladeren. En de grote hangklokken die zitten zo tegen de boomstammen aan als huisjes voor de spreeuwen. De armbandhaarloogjes en de die hangen te schommelen aan dunnere twijgjes. En de wekkers de wekkers zijn zo op het mos neergestreken. Het hele grasveld vol. Ja, wel ik, ik ben op een boomstroom gaan zitten met die klok van me. Nou, ik hield ze goed vast, zodat ze niet weg kon vliegen. Mm -hmm. Ik wist niet wat ik beginnen moest. Nee, het zal wel voor mij zijn. Met commissaris Olanska. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, rapporteer alles in volgorde, agent. Een, een grote formatie, zeg je? Een, een hele luchtparade. En met wie aan het hoofd? Een vergulde pendule. Misschien wel van goud. Misschien uit de 17e eeuw, zeggen ze. En daarachter drie elektrische klokken. En een escadere wekkers in ruitvorm. Dat is niet Ja, ja, ja. Allemaal eensgezind. Ze zijn het dus eens geworden. Nee, nee, nee, nee, ga u niet alle formaties opnoemen. Zeg liever waar ze naartoe gevlogen zijn. Ja, ja, ja. En ter hoogte van het marktplein zijn ze uit elkaar gegaan. Ze komen geleidelijk terug, dank. Ik denk dat ze moe zijn. Dat ben je meestal na een parade. Hm? Wie zit er op mij te wachten? Gearresteerde chef. Wel, ik hoop dat hij niet ontvlucht is. En laat hem zitten. Tot ziens. Ze komen terug. Ja, niet alleen de klokken. Ik hoor de eigenares van de flat. Hoe verdorie ze, betrapt ons weer. Maar deze keer is de commissaris er ook bij. Gaat u maar vast binnen, ja. Ik zal eerst even tezen. Ja, graag, liefje. Uh, maar je hebt bezoek, hier. Lieve hemel, die kerels weer? Maar deze keer een goed gezelschap, mevrouw. Ik heb ze betrapt toen ze de klok kwamen terugbrengen. Oh, mijn klok is erin. Ja, ja. Oh, de arme stakkers dachten dat het allemaal hun schuld was. De naïviteit van dieven kent geen grenzen. Is dat die jonge man die zoekgeraakt was? Ja. Oh, maar zeker, het is nul leuk. die? Oh, ja. ah. Hij was met een gestolen klok in het bos waar hij naar zijn zeggen. De andere klokken tegenkwam. Ja, ja. Hoe ging dat verder? Uh, ja, uh, wel... Verder? Maar, ja, ik, ik was dus op die boomstronk gaan zitten. Ja, op de boomstronk. Nee, ja. uh, verder wel, probeerde ik erachter te komen waar zij het over hadden. Hè. Mooi zo. Want die klokken waren kennelijk iets aan het bespreken. Mm -hmm. Maar ik ken hun taal niet. Je moet een klok zijn om die te verstaan. De klokkentaal behoort tot de familie der tiktalen. En kent verschillende dialecten. De grammatica is betrekkelijk eenvoudig... maar het vocabularium dat is buitengewoon ingewikkeld. De beste klokkenmakers kennen er nauwelijks een dozijn woorden van. Wie er meer dan twintig kent... wordt beschouwd als een taalkundig klokkenmaker. Ja. Oh, Edward heeft weer eens een hypothese. Ga verder, 015. Ja, dus De ik, ik zit te luisteren hoe ja. die klokken... tegen elkaar tikken, mm -hmm. slaan, luiden, bijren, klingelen, zwoemen. Nou ja, maar ik snap er niks van. Maar ik zag alleen dat ze het allemaal tegen die klok van mij hadden. Aha. Alsof dat de generaal was of, of president. Sure. Maar ineens werd het stil. Mijn klok begon een redenvoering te houden. Dat kan niet. Ja. Ja, ja. Ze sloeg lang, vol ernst. Oh, ik kreeg er kippen wel van. Maar je kon zien dat ze bij de anderen in hoog aanzien stond. Maar niet bij allemaal. Aan de andere kant van het grasveld kreeg ze een boos antwoord van een of andere torenklok. Misschien wel een kerktoren. En even later vlogen de meeste klokken naar het stadion, waar ze een luchtslag gingen houden. Zoals u al weet. Ja, ja, ja, ja. Zie je wel, dat, dat, dat had ik verwacht. En wij maar zoeken naar jou. De commissaris ging zelfs mevrouw hier al verdenken. Ik niet zozeer, maar jullie. En hoe het verder gegaan is, weet ik al. Dezelfde kracht die jou naar het bos voerde, heeft je teruggebracht naar deze vlek. Wel, nee, commissaris, dat was die kracht niet. Ah, nee. Dat was ze geweten. Ja, natuurlijk, mijn ja, geweten. Ja, geweten. Ja, geweten. En de angst. De angst is een voortreffelijke aanvulling op het geweten. De commissaris zal er wel voor zorgen dat jullie er rustig over kunnen nadenken. Jazeker. Kom, we gaan. Ja, nee, nee, gaan. een blikje nog, mm -hmm. commissaris. Mm -hmm. Ik betwijfel of alles wel voldoende verklaard is... uit wetenschappelijk oogpunt. Ik heb al twee theorieën over de beweging van de dingen naar voren gebracht. Ja. De natuurkundige mm -hmm. en de psychologische, maar mm -hmm. er is nog een derde. En die is misschien het dichtst bij de waarheid. Ja. Mogelijk is deze theorie een tegenspraak met de twee vorige, maar er bestaan nu eenmaal tegenstrijdigheden... In het leven. Dus waarom niet in de theorie? Ja, ja, waarom niet, hè? Ze kunnen ja, bestaan, hè? Vertelt u eens over die tegenstrijdigheden. Wel, mm -hmm. um, zoals iedereen weet... ...produceert de mens voorwerpen om ze vervolgens op te slaan... ...te verzamelen, te verwerken, te repareren, te verbruiken... ...en tenslotte te vernietigen. Ja, ja. Dat Met dat andere is. woorden, de mens heerst over de dingen... Mm -hmm. Naarmate de techniek voortschrijdt, produceert hij ze sneller. exploiteert hij ze onbarmhartiger. Verbruikt hij ze medogenlozer. Wanneer de uitbuiting en de onderdrukking... bepaalde grenzen overschrijden... dan komen de voorwerpen in beweging. En ik vrees dat dit hier het geval is. Ja ja, ja. ja, ja, ik snap het hoor. Snap jij het, 015? Ja, ik snap het, chef. Ah, maar met onderdrukking en uitbuiting hebben wij niks te maken. Wij zijn dus onschuldig hebben kunnen naar huis. Hé, hé, hey, hey, ja, niet, niet, niet zo we gaan haastig, niet zo haastig. Stelen is verboden of er onderdrukking is of niet. We gaan. Hm. Ik hoop dat we elkaar nog eens terugzien. Oh, met alle plezier, mevrouw. Maar ons volgende bezoek zullen we wel niet eerder dan over een half jaar kunnen brengen, hè? Maar nee, ja. ja, van onze kant houden we elke zondag ontvangst. We zullen eraan denken. Ik heb een ontvankelijk gemoed. Ik hou van ontvangst. U bent altijd welkom. Oh, dank je. Het was onze schuld niet. Het zijn die vervloekte dingen. Ja, tot ziens, mevrouw. Natuurlijk. Meneer. Tot ziens, commissaris. commissaris. Ik ben blij dat als resultaat van onze inspanningen... alles weer in orde is. Wat voor orde het ook is, het is toch altijd orde. Oh, de telefoon. Ja. <coughs> Hallo, Ja? Het is voor u, commissaris. Ja, ja, dat dacht ik al. Hallo, ja. Ja, ja, ik ben het agent. Ja, zeg het maar. Ja. Wat. Wat. Wat zegt u? Weet. Weet je dat zeker? Dankjewel. Cognac. Is er iets? Is er iets gebeurd? Iets ergs? Wat is er aan de hand, commissaris? Ja. Zo even vlogen er boven de stad twee televisietoestellen? Eerlijk gezegd, dat had ik verwacht. was Vliegende Klokken, een luisterspel van Hendrik Bardievski in een Nederlandse vertaling van Lisetta Stemboord. In de rolverdeling hoorde u als Ada Janine Schevernels, Adas oom Julien Schoenaerts, Anton Jeff Burm, Flip Walter Cornelis, de chef François Bernard, commissaris Orlans Cadenise de Weert, Susan Hilde Sacré en agent Tomil Alex Wilquet. Studiotechnici waren Jan Marien en Chris Wouters, geluidsregie Robert Bernard en Floor Stijn, algemene regie Herman Niels.